Vanuit de Gazastrook werden na de verheldingsaanval... tientallen mortieren en raketten op Israëlische steden afgevuurd. Twee raketten werden uit de lucht geschoten met het nieuwe anti dat het Israëlische leger voor het eerst gebruikte. De Tweede Kamer is voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Een meerderheid steunt een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren... waarin dat wordt geregeld.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 Schep rust. sdworks.nl Twee Nederlandse clubs nog in een Europees toernooi. Namelijk Twente en PSV in Europa League. Beide ploegen staan ongeveer al op het veld. Dus we gaan gauw naar Spanje, naar houdt Houtkamp. Villarreal FC Twente. Het is geniet in het stadion. Een prachtig stadion. Twee ploegen die er ook piekfijn uitzien. FC Twente helemaal in het rood en helemaal in het geel. De ploeg van Villarreal, de nummer vier op dit moment in de Spaanse competitie... tegen de nummer één in Nederland... Een hele belangrijke overwinning afgelopen weekend voor FC Twente. Dat nu handjes schudt met de scheidsrechter. En uh, de alle vijf uh, krijgen ze een hand. En uh, ook natuurlijk de assistent scheidsrechters En de vierde, en de vijfde, en de zesde, en de zevende, en de achtste man krijgt er ook een hand. En uh, Villarreal dat afgelopen weekend met 1-0 verloor thuis van Barcelona. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Volgende week de return in Enschede. Want het is kwartfinale Europa League. Een wedstrijd die uh, belangrijk is. Die uh, een jaar of zes geleden uh, hier gespeeld werd tussen een andere Nederlandse ploeg. AZ met Danny Landzaat die nu op de bank zit. Toen won AZ met 2-1 door doelpunten van Nederse en Landzaat. En Riquelme speelde toen nog bij Villarreal, Maar dat was een overwinning van 2-1 voor AZ. En die gingen toen heel ver door. Nog een ronde naar de halve finale en werden toen uitgeschakeld. Laten we eerst maar eens hopen dat het hier een goed resultaat voor FC Twente wordt. De beide ploegen gaan klaarstaan. De speaker doet ze het best om het publiek om te zwepen, want het stadion zit helemaal vol. In afwachting van de aftrap voor de mooie wedstrijd Villarreal tegen FC Twente. En bij jou Bas, in Lissabon, ik zie de ene ploeg in zwart PSV en Benfica in het bekende rood wit Roten. En luister hoe mooi het hier in het stadion Luz is dat er nagenoeg vol zit voor deze kwartfinale Benfica-PSV. PSV zoals gezegd met hetzelfde helftal als de weten Enschede opereerde afgelopen weekend. De sfeer is fenomenaal. Zo even vol overgave. Het clublied, Fado-achtig Clublied meegezongen door de mensen hier. Met de, de sjaaltjes vooruitgestoken. Kortom, het ontbreekt eigenlijk aan niets. Prachtige grasmat waarvan PSV'ers gisteren wel zeiden het veld is wel een beetje stroef. Ik heb de indruk dat er uh, niet gesproeid is vooraf. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat al gaat. Terwijl ik de eerste toeschouwer al met de laserpen heb zien schijnen. Want Benfica staat klaar om de aftrap te nemen. Maar daar eh, was al iemand met zo'n laserpennetje vanaf de tribune op de grond aan het schijnen. Dood irritant is dat. Want we hopen dat ze deze meneer of mevrouw zo snel mogelijk weer van de tribune hebben gehaald. En de wedstrijd is door Benfica in gang gezet. Kwartfinale van deze Europa League tussen Benfica en PSV. En het balbezit voor Luis Jouw. De Braziliaanse aanvoerder van dit elftal, een van de twee centrale verdedigers. Die de bal aan de linkerkant kwijt. kan bij Fabio Coentrao. Portugees international. Furore gemaakt in de laatste maanden eigenlijk. Dit keer krijgt hij de bal niet onder controle. Mag PSV een ingooi gaan nemen. Gaat de bal naar Lens aan de rechterkant van het veld. Lens dreigt, dreigt, dreigt. Gaat één tegenstander voorbij. Komt dan Coentrao tegen. Schiet de bal er tegenop. En een hoekschop zo waar. De eerste hoekschop van deze wedstrijd voor PSV. Al binnen de minuut... In de wetenschap nota benen dat de tegenstander de aftrap mocht nemen. Dat is goed scoren. Misschien letterlijk ook als de hoekschop genomen gaat worden door Ballas Djudjak en de PSV. Onder wie dus ook de twee centrale verdedigers, Marcello en Bauma, zich melden in het strafhofgebied. Het zou een vliegende start zijn. Daar komt de hoekschop. Die wordt door de doelman weggebokst. Moet dan opnieuw worden ingebracht door PSV. Daar slaat de Eindhovense ploeg niet in. En dan kan er zelfs gecounterd worden aan de kant van de. Portugese, maar Gaetan, die de bal over de zijlijn, of zichzelf over de zijlijn laat vallen en een vrije schop verwacht... ...versteult gewoon de bal, omdat er niet wordt gefloten, mag PSV in de aanval gaan. En gaat uiteindelijk de bal terug naar Hutchinson, maar de openingsfase is aardig. Zo mag duidelijk zijn in Lissabon, anderhalve minuut op de klok, Benfica, PSV, het is 0-0. En nog altijd 0-0, natuurlijk ook nog bij Villarreal FC Twente, Twente in de aanval met Rosales... De opstelling is eigenlijk eenvoudig. Vijf verdedigers bij FC Twente waarbij de backs een wat aanvallendere rol krijgen. En je met eh, zeg maar drie man achterin speelt. Met Douglas, met Wisskerhoff en met Oniebo. En als eh, rechts aanvallende back is het Rosales. En links speelt eh, Tiendali als aanvallende back. Nu de eerste hoekschop voor FC Twente. Uit het vuur gesleept door Luc de Jong afgelopen zaterdag. Uitstekend spelend tegen PSV. En wie gaat die hoekschop nemen? Natuurlijk vanaf de rechterkant... Met... Met het linkerbeen over uitstekend speler gesproken. Prachtig doelpuntmakend. Uh, Theo Janssen. Hij vanaf de rechterkant met het linkerbeen. De goede koppers zijn mee naar voren. Onder andere Ewo. Daar komt die bal richting de hele paal. Bijna bij Wisgrof. Maar de bal wordt weggekookt. Opgevangen door Tien Daly. Achterin. Tien kijkt en zoekt een opening. Vindt hij bij Brian Ruiz. Ruiz aan de linkerkant verdwaald. Wordt even op de huid gezeten. Moet terugspelen richting Brama. Doet dat niet. En draait zich dan heel aardig vrij. Speelt de bal naar Tien Daly. Maar Tien Daly raakt de bal kwijt. Herstelt zichzelf door. De bal weer binnen te houden. Aan de voet te houden. Maar dan raakt Ruiz de bal kwijt. En kan de aanval opgezet worden. Via Carozla. Carzolla. Ja, ik moet even goed zeggen. Carzola, Cazorla, de middenvelder van Villarreal. Ondertussen bal bij Diego Lopez. Terechtgekomen speelt de bal. In de voeten van Marcena. Marcena naar de rechterkant. Naar Gonzalo de Argentijn. Ze speelt de bal naar voren. En daar zit uh, verdediging van Twente goed tussen. Is het Dwight Tindalli die uh, de bal speelt naar Theo Jansen. Aan de linkerkant Brian Ruiz wordt aangespeeld. Speelt de bal even terug op Oniewu. Uh, Oniewu helemaal terug naar de Wiskerov. En zo is het... Uh... Even rondspelen van de bal voor FC Twente. 22.000 man op de tribunes waaronder duizend meegereisde Twente-supporters... zien een uh, rustige openingsfase van beide ploegen... waar het na een minuutje of drie spelen nog altijd 0-0 is. Zwakke uittrap van Isaacson bij Benfica PSV. 0-0 stand, 3,5 minuut gespeeld. De derde keer eigenlijk in deze openingsfase dat de doelman van PSV... een wat uh, onzekere indruk maakt, nerveus misschien wel en trouw komt vanaf de linkerkant, dat doet hij graag. IJzeren Longen, de bal voor de goal. Cardozo met zijn rug ernaartoe wil Saviola bereiken. Maar daar wordt uh, de voet letterlijk dwars gezet omdat een PSV zijn been heeft uitgestoken. Maar nog niet uit de brand, Eindhoven In tegendeel, Cardozo nog bijna bij de bal na een solo van Maxi Pereira. En de druk gaat er eigenlijk meteen volop bij Benfica. Of liever bij PSV van Benfica. Na nou, dus die openingsfase en PSV wel even een hoekschot mocht nemen... Maar het is teruglopen geblazen. Koen Trouw, daar is hij weer. En de overtreding zou je toch zeggen van uh, Manolev. Nee, hoor, ze de scheidsrechter. Niks aan de hand. Het publiek is uh, op zijn zachtst gezegd niet helemaal bij de scheidsrechter eens. Een Italiaan vanavond. Maar uh, het gemak waarmee uiteindelijk... Ja, goed, de aanval wordt onderbroken door Manolev. Die dat dus blijkbaar op een correcte manier doet. Maar de, het gemak waarmee ze er bij Fica nu toch al twee, drie keer doorheen lopen. geeft toch te denken. Ogenblikkelijk LBP's PSV vierde bal in op het middenveld. Schot van hele grote afstand is een heel zwak schot. Het spot dat vertrekt van de voet van Maxi Pereira, de rechtsback. Het feit dat hij al twee keer in de reportage voorkomt als hij rechtsback is, zegt eigenlijk ook al van alles. PSV, kortom, voelt al meteen in de openingsfase dat het warm is in Lissabon. Dat was het letterlijk, dat is het ook figuurlijk hier op het veld. Na vijf minuten bij 0-0 stand en nu al fluitconcerten voor Isaacson. Die naar de smaak van de toeschouwers te veel tijd neemt bij de doeltrap. En dat trouwens slecht doet weer, want de bal vliegt over lens heen. Het is 0-0 per VK PSV. Tweede hoekschop voor FC Twente. Ook 0-0 in Villarreal bij Villarreal FC Twente. Theo Jansen nu vanaf de linkerkant met de hoekschop. Weer lange mensen mee naar voren. Douglas en Oniebo, Maar de bal wordt weggekopt uit de verdediging. Door Soriano. Opgevangen weer door Dwight Tindalli. Die gaat helemaal terug. Speelt hem vanaf de helft van Villarreal naar zijn keeper Michailov toe. En Michailov heeft de bal nu aan de voeten. Doet dat rustig. Ook meteen hier fluitconcerten. Als Michailov het heel rustig aandoet. En probeert in de diepte Ruiz te bereiken. Dat lukt. En Ruiz komt de bal naar De Jong. De Jong. goede beweging. Ja, langs één man, langs twee man. Wordt dan opgevangen door de derde man. Gezien door de scheidsretter. Het is Moussacchio die de overtreding maakt. Een andere Argentijn. Twee Argentijnen, een Braziliaan, Nilmar en uh, Rossi de Italiaan. Dat zijn de buitenlanders en voor de rest heel veel Spanjaarden in dit team. Met ook een Spaans coach, Juan Carlos Garrido. Begonnen als journalist en uh, eindigend als uh, trainer van uh, Villarreal. Nou ja, misschien wat uh, voor Jack om zo te eindigen. In ieder geval is de vrije trap voor Theo Jansen. Twee -mans muur. En Jansen kan dat. Want de bal ligt vanuit de keeper gezien een beetje links. Jansen gaat het in één keer doen hoor. Let, let maar op. Daar komt die bal hard geschoten. Net langs het doel van keeper Diego Lopez. Maar wat was hij weer hard. En ja, wat was hij redelijk zuiver. Het scheelt maar echt centimeters dat de bal langs het doel gaat. Aan de verkeerde kant van de paal voor FC Twente. Maar het geeft hoop voor deze wedstrijd. Omdat Twente al lekker in de aanval is geweest. En een paar mogelijkheden heeft kunnen creëren. En ook al twee hoekschoppen heeft mogen nemen. Aanvoerder Gonzalo heeft de bal, speelt hem de diepte in naar Nielmar. En naar richting Rossi. Maar die krijgt de bal niet onder controle. De uitstekende Italiaanse spits van Villarreal. Topscorer in de Europa League dit seizoen. En dan gaat de bal weer voor Twente in de aanval. Aan de linkerkant bij Rami. Tindalli, Dat is even heen en weer tikken. Krijgt Tindalli de bal weer terug. Speelt hem op Brama, Brama naar Douglas. Douglas, eh, bal helemaal breed naar de andere kant. Naar Oniewu. Oniewu kijkt naar voren. Waar loopt Rosales? Aan de zijkant. Maar hij speelt hem binnen door via Ruiz. Krijgt hem terug, Oniewu. Oniewu weer de diepte in op Ruiz. Dat is een heel aardige bal. Maar de bal stuitert hard eh, over de achterlijn. Is een beetje glad. Voor de wedstrijd is er gesproeid hier in El Madrigal. En dus is het veld af en toe nog wat glad. Maar dat moet ook wel. Eh, als het zo warm is de hele dag, moet dat uh, gewoon goed gebeuren. Het veld ligt, het ligt er ook piekfijn bij. Dat zei ook Theo Jansen. De uitramp is niet goed. En dan kan er overgenomen worden door Ruiz. Maar die raakt de bal kwijt. Maar ook uh, Villarreal is uh, slordig. Want de bal gaat over de zijlijn. En zo is het ook hier nog steeds. 0-0 na 7,5 minuten spelen bij Villarreal tegen FC Twente. Dezelfde getallen komen uit de Lissabon bij Benfica PSV. Daar hoort een zinnetje bij, want 0-0 is het nog, maar daar komt PSV goed weg. Want Saviola heeft zo even de paal geraakt. Nadat hij de bal krijgt vanaf de rechterkant, eigenlijk heel makkelijk even kort om zijn as draait. De PSV-verdediging is hem even uit het oog verloren. Dan komt er een venijner schot, waar Isaacson wel gestrekt naar de hoek gaat, maar kansloos zou zijn geweest. Maar dus gered wordt door de paal, terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door PSV via Manolev. De vrije schop snel genomen wordt. En Cohen Trouw probeert om wat op te zetten aan de linkerkant van het veld. Met Aymar die handig wegdraait. Op Saviola staat natuurlijk. De bal komt voor de goal. Het is een half schot eigenlijk. Maar bij de tweede paal verdwijnt die bal vervolgens langs het PSV-doel. Dat het uh, toch wel dus op zich af ziet komen in de eerste fase van deze wedstrijd. 8,5 minuut. 0-0. En opnieuw een mogelijkheid voor Saviola. Het was ook wel de verwachting die PSV had. Die Fred Rutte had dat uh, Benfica er geen gras over zou laten groeien. En de wedstrijd meteen uh, agressief en fel en afvallend zou starten. Maar dat Saviola, we waren het bijna vergeten omdat we wat uit het oog zijn verloren in Nederland natuurlijk. Dat hij nog fantastisch kan voetballen bewijst hij dus eigenlijk al twee keer in korte tijd. Het konijntje zijn bijnaam, want klein en grote tanden. Ik zal nog eens kijken of hij een staartje heeft, dat weet ik niet, maar het konijntje. Hij was er dus al dichtbij, negen minuten gespeeld. Het uitverdedigen is een makkie voor Benfica. Het verlengen van de bal naar de rechterkant ook, maar daar treedt dan Bauma op en die ramt de bal vanaf de eigen helft de tribune in. PSV is er behalve dus die hoekschop in de eerste minuut van deze wedstrijd nog niet echt uitgekomen. Daar heeft het simpelweg de kans niet voor gekregen. En Benfica maakt een hele behoorlijke indruk in de eerste fase van deze wedstrijd. 0-0 nog in Lissabon. 0-0 nog steeds Villarreal. Ik kijk even naar de actie van Villarreal. Voor het eerst eigenlijk echt in de aanval. Maar het uh, was goed dat er uh, iemand tussen zat. In dit geval Tindalli. En dan is er een overtreding gemaakt door Catala. De speler van uh, Villarreal op Brian Ruiz. En is de vrije trap voor FC Twente. Dat veelbelovend begonnen is aan deze wedstrijd. Want veel op de helft te vinden is van Villarreal. Nu Wout Brahma. De stille maar enorme kracht van uh, FC Twente. Speelt de wel goed naar de linkerkant bij Rami. De bal de diepte in. Dat is een goede bal op Ruiz in het Roer Ruiz uit het draai. Haalt hem even terug. Men probeert hem dan bij Jansen te krijgen. dat lukt net niet. Omdat uh, Moussakio er tussen zit en eruit verdedigd wordt. Maar weer heel zwak. Kan Brama de bal opvangen. Maar die raakt hem dan kwijt. Is het goed meeverdedigen van Luc de Jong die weer de bal herovert. En Twente kan weer in de aanval gaan met Tindalli. Tindalli aan de linkerkant. Speelt de bal even terug op Douglas. Op de middellijn. Douglas met die grote stappen over de middellijn. Moet uitkijken. Wordt even opgejaagd door Rossi. Maar dan speelt hij de bal goed naar Oniewu. Oniewu bal naar de linkerkant. Overigens Buizen speelt niet. Zit wel op de bank. Is licht geblesseerd aan de lies En Chatty. Zoals dat de afgelopen weken ook met Ruiz werd gedaan. Even wat rust is wat aan de vermoeide kant. Maar als het nodig is dan zal hij zeker in het elftal van Michel Peudon komen. Bal ondertussen over de zijlijn gegaan. Voor mij volkomen buiten beeld. Omdat dat uh, uh, beeld ontnomen wordt door uh, sponsorboksen. Wij zitten nogal hoog in het stadion. Een beetje aan de zijkant. Maar dat mag uh, de pret niet baten. Want we hebben ook nog een monitor waarop we kunnen zien dat de bal terecht is. Komt uiteindelijk in Twente handen. Uh, in dit geval de voeten van uh, Douglas. Douglas uh, speelt de bal. Naar Bayrami. Bayrami terug naar Douglas. Douglas naar Brahma. Brahma op de middellijn. Wordt eventjes lastig gevallen door Neymar, Maar kan de bal dan goed afspelen. En dan is het Wiskorov die inschuift. Wiskorov weer op die middellijn gevraagd wordt er door Rosales. Rosales krijgt dan de bal in de voet gespeeld. Hij wil hem eerst in de diepte hebben. Speelt hem dan buitenkant voet richting Luc de Jong. Maar dat komt niet aan. Die bal omdat uh, Moussakio ertussen zit. Dan een uh, duel van Hoe wordt niet bestraft. Maar ook geen uh, mogelijkheid voor FC Twente. Nu dan toch in tweede instantie bestraft door de scheidsrechter. Uh, nog niet genoemd in uh, deze flitsen. De heer Nikolaev uit Rusland. Een vrije trap voor Villarreal. We hebben 11,5 minuut gespeeld. In een wedstrijd die in ieder geval goed begonnen is voor FC Twente. Desondanks staat er nog altijd 0-0. Benfica is beter in de wedstrijd tegen PSV 0-0. Dat wel na 12 minuten voetballen. Maar het gebeurt eigenlijk maar op één helft. Dat is de helft waar Isaacson zonder doel verdedigt. En dus al wel de een en ander op zijn heeft zien komen. Nu komen ze weer. Nu komen ze weer. En weer gaat dat heel makkelijk. Weer gaat dat heel eenvoudig. Met Aymar die verlegt naar de rechterkant van het veld. Cadozo wacht op zijn kans. Maar de bal gaat naar Eduardo Salvio. En die in een redelijk kansrijke positie staat overigens. Maar de bal wat onhandig over het doel maait... Een van de middenvelders die doorgelopen was de bal eh, notabene zelf de aanval opzetten. Dat deed hij heel aardig. De Argentijn, jong, 20 jaar oud. Hij werd eh, in zijn jeugd zelfs vergeleken met Messi. Dat gebeurt in Argentinië wel vaker, vrees ik. Messi is hij niet. In ieder geval nog niet, maar wie weet wat hij nog kan laten zien vanavond. Want voetballen schijnt hij toch echt te kunnen. Cohen is de bal even kwijt. Lens heeft hem na een uittrap van Isaacson te pakken. Maar wacht dan weer zo lang dat hij hem alsnog kwijt is. De bal wordt dan opgepikt door Hutchinson even verderop. En via Engelaar gaat hij dan terug naar Bauma. Meteen wordt er druk gezet door Benfica. PSV krijgt geen tijd, waar dan ook op het veld om de bal rustig aan te nemen. Zodat hem in de ploeg houden eigenlijk al een opgave is. Dat lukt ook meteen niet meer. Als Juchak de bal verspeelt en Pieters om dat te corrigeren en een counter van Benfica te voorkomen een overtreding moet maken. Op Saviola die weliswaar gewillig naar de grond gaat. Maar terecht de vrije schop krijgt. Die inmiddels genomen is. En Saviola heeft de bal zelf weer gekregen. Vanaf de rechterkant. Cardozo kiest positie. Daar gaat ook nu de bal naartoe. Die bal is te ver. Hij gaat langs Cardozo. De spits. En gaat ook over de achterlijn En dat betekent dat er een doeltrap weer gaat volgen van Andreas Isaacson. De tweede bal ligt nog in het veld. Dat is de bal waar de voorzet uit kwam. Isaac Zon laat die vrolijk liggen. Heeft de doeltrap inmiddels genomen. Die tweede bal ligt nog altijd in het veld. De scheidsrechter heeft dat ook gezien. Maar zegt ik vind het prima. En dan komt er nu een heel lief klein uh, ballenjongetje om die bal dan op te halen. PSV heeft inmiddels de bal. En PSV gaat bouwen aan een aanval. Tenminste dat hoopt het. Want daar is het dus in de eerste fase van deze wedstrijd eigenlijk nog niet echt aan gekomen. Ook nu weer wordt iedereen ook links achterin gewoon zo opgejaagd. Dat ze denken de bal moet zo snel mogelijk weg. Dan komt er een wat gehaaste paas naar de andere kant. Waar Lens de bal niet onder controle kan krijgen. De ingooi weggeeft en zo heeft Benfica de bal weer terug. Het mag duidelijk zijn dat het eerste kwartier voor de thuisploeg is in Lissabon. Benfica PSV. Het is nog 0-0. Maar daar mag PSV het meest tevreden mee zijn. En in tegenstelling tot bij Bas is het hier andersom. De uitspelende ploeg FC Twente. Daar is het eerste kwartier voor. Nog geen grote kansen gezien. Maar wel steeds druk richting... Uh... De, de verdediging van Villarreal. Dat er nu aardig uitkomt. Maar aardig is niet goed genoeg tegen Twente. Want Twente neemt over en doet dat heel goed met Luc de Jong. Luc de Jong, bal breed naar Theo Jansen. Bayrami vraagt aan de linkerkant. Theo Jansen loopt, gaat hij schieten. Hij schiet de bal tegen de tegenstander op. En dan komt die bal met een, een paar stuiten in de handen terecht van Diego Lopez. Maar... Swente doet dat lekker in die beginfase. Staat goed ook achterin met die vijf man. Waarbij de backs goed opkomen. Steeds Tindalli aan de ene kant. En Rosales aan de andere kant. En Oniewo Wiskroff en Douglas die het voor de rest goed in de gaten houden. En dan natuurlijk Brama, de harde werker op het middenveld. Maar dan is het nu uitkijker geblazen. Nee, de bal is te hard om ook maar in de buurt te komen van Cazorla. En dus is het balbezit voor. Die eigenlijk helemaal niets te doen heeft in deze openings 15 minuten van de wedstrijd. Als Tindalli de bal weer terug speelt nu naar Douglas. Douglas bal helemaal breed naar de rechterkant. Waar Rosales de bal niet goed onder controle krijgt. Dat zou je toch denken. Hij wordt niet opgejaagd of iets. Maar hij laat de bal van de voet afspringen. Bal die over de zijlijn gaat ter hoogte van de middenlijn. Gegooid door Villarreal. En gespeeld door Rossi. Rossi die een beetje... Nee het is niet Rossi het is Soriano die de bal nu de jong. Speelt de bal niet echt lekker op uh, Ruiz. Maar Ruiz krijgt de wel bij Jansen. Jansen naar Barami. Barami aan de linkerkant. Op de punt van strafschopgebied. gaat de uh, actie aan. Probeert langs de tegenstander Gaspar te komen. Mario Gaspar. Maar dat lukt niet. Maar balbezit blijft voor Twente. Voor Brahma. Brahma kijkt naar de linkerkant. En naar de rechterkant. Maar hij speelt hem dan door het midden naar Theo Jansen. Via Jansen gaat de bal naar Oniebo. Oniebo naar Rosales. Rosales de diepte in naar Bayrami. Maar Bayrami wordt van de bal afgelopen door Musakio. Leuke wedstrijd. Maar Musakio raakt hem ook weer kwijt. En dan kan Jansen eh, misschien wel gaan uithalen. Nee, hij probeert het naar Ruiz. Buitenspel van Ruiz. Nee, hij staat alleen voor de keeper. Maar het is buitenspel. Duidelijk te zien. En ook gezien door zowel grensrechter als scheidsrechter. Maar, nogmaals gezegd. Het ziet er goed uit. Wat FC Twente laat zien in de eerste minuten. 16 minuten van de wedstrijd, Villarreal onder druk. Villarreal dat er nu wel even uit is. En de eerste hoekschop van de wedstrijd binnenhaalt. En doet dat vanaf de rechterkant door goed werk van Rossi. En hij speelt wel om de benen van Douglas en dus mag Villarreal vanaf de rechterkant een hoekschop gaan nemen. En gaat dat doen via Valero, Borja Valero. Doet dat met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Dus een bal waarschijnlijk van het doel af van keeper Michailov. Met Katala die bij de keeper in de buurt staat. En natuurlijk ook wat goede koppers zoals Gonzalo. Daar komt die bal voor het doel. Is er wat trekken en duwen in het strafschopgebied. Wordt niet bestraft door de scheidsrechter via een been. Van een van de Twente-spelers gaat de bal over de zijlijn. Is het gevaar geleken? Is het nog altijd 0-0? Ook na 17 minuten spelen in El Madrigal is het bij Villarreal tegen de FC Twente uit Nederland de koploper nog altijd 0-0. Benfica PSV 0-0. Ook hier ruim 17 minuten onderweg. fase waarin PSV er in ieder geval in geslaagd is om langer dan 14 seconden de bal in de ploeg te houden. Dat lukt omdat Benfica het druk zetten van het eerste kwartier even wat heeft laten varen. Hoewel nu wordt wel weer Marcella wat opgejaagd. Dan kan hij de bal vrij eenvoudig nog bij Bauma kwijt. Bauma Pieters krijgt er wel weer bezoek. En dan komt de bal die wat diep gaat in de richting van Hutchinson. Die krijgt meteen een kegeltje. En zo komt er een vrij schop voor PSV aan. Het hoogte van de middenlijn. Die door Pieters zal worden genomen. De of laat hij het over aan Bauma. Dat zou ook nog kunnen. De PSV, de aanval is nog niet in het hoofdstuk voorgekomen. Zuzak onzichtbaar geweest. Berg helemaal nog niet aan de bal geweest volgens mij. En Lens alleen in de eerste minuut dus ook hier. Terwijl er nu de diepe bal komt, eigenlijk niet of meer onbedoeld. Nog bijna in de buurt komt van Berg. Het is Bakal die die bal nog een slinger geeft. En denkt, nou ja, godzegen de greep. En dan zien we wel waar die bal terecht komt. Die komt dan in het strafroepgebied nog in de buurt van Berg terecht. Maar Berg uiteindelijk door Chardel van de bal gezet. En zo kan Louis Jouw. De centrale verdediger van de twee centrale mensen dus weer gaan bouwen. En geeft hij de bal mee aan de rechterkant naar Maxi Pereira. Ter hoogte van de middenlijn. PSV wacht af. Houdt alleen Berg nu op de helft van de Portugezen. Luis Jou opent op het middenveld naar Eduardo Salvio. Krijgt de bal terug. De aanvoerder en dan kijken, kijken, kijken. Nu is er eigenlijk geen beweging. Dan heeft PSV de zaken achterin onder controle. Want als de tegenstander staat en stokstijf blijft staan, is het allemaal zo moeilijk niet. De opening naar Jardel naar de linkerkant van het veld. Koen trouw. Wenkt en zegt Kom maar, kom maar, kom maar. Want er ligt nu wat ruim. De Hutjes moet daar nu naartoe. Dan komt er een diepe steekbal naar Cardozo. Die kopt door. Dan wil Saviola bij die bal komen. Dat lukt niet omdat Bouw uitverdedigt. Is dat uitverdedigen zwak? Levert het onmiddellijk weer balverlies op. En kan er vanafstand geschoten worden. Maar is de man die aan de bal is, Gaetan, niet bereid om te schieten? Hij wil een wippertje geven. Het strafverband in van de PSV. Dat wippertje komt er ook wel, maar blijft. Buiten het bereik van Cardozo. En zo kan Isaacson ingrijpen. 19 minuten onderweg. Bij 4K PSV, het is nog altijd 0-0. Nu nog even dit moment kijken. Manolev, paas naar de linkerkant van het veld. Zuzak kan de bal binnenhouden. Zou dan een voorzet moeten geven. Bakal, berg, berg. En nou, het scheelt niks. Maar hij komt wel naast. Wat een ongelofelijke kans voor PSV. Zo uit het niets. Goeie voorzet van Zuzak. En berg, die dan nou totaal over het hoofd gezien wordt. ineens door die centrale verdedigers. En de bal. Centimeters naast het doel van Benfica. Komt het doel van Roberto. Dit had maar zo de 1-0 voor PSV kunnen zijn. Maar u weet hoe het is met Berg. Die schijnt niet zo in vorm te zijn de laatste jaar. <lacht> 0 -0. Hey, daar weet uh, FC Twente ook alles van. Want uh, afgelopen zaterdag kreeg Berg ook heel wat kansen tegen FC Twente in Enschede. Maar won uiteindelijk FC Twente met 2-0 door twee doelpunten van Theo Jansen. 0-0 de stand bij Villarreal. Twente slechte uittrap van uh, Michailov is het uh, via Rossi. Uh, bal bezit voor de Yellow Submarine. Maar goed ingrepen van Dwight Tindalli. Die een goed begin heeft op uh, Cazorla. Die uh, de bal uh, van de voet zag uh, weggegleden worden door Dwight Tindalli. Even wat uh, overwicht van Villarreal van de gelen. Heeft geresulteerd in twee hoekschoppen die niets hebben opgeleverd. Uh, overigens is de inworp voor FC Twente omdat Cazorla de bal als laatste heeft geraakt. Maar het is op een uh, niet zo'n prettige plek, een meter of vijf bij de eigen cornervlag Vandaan gaat de bal naar voren. Wordt uh, gekopt, moet Brama even opletten. Want uh, het is balbezit voor Villarreal. Maar uitstekend werk weer van Luc de Jong en uh, Theo Jans in dit geval. Die de bal wegtrapt voordat Villarreal weer gevaarlijk kan worden. Is de bal helemaal... ...bij keeper Diego Lopez gekomen van Villarreal. Geeft hem mee aan uh, uh, Moussacchio. En Moussacchio gaat een beetje uh, naar voren tikken. En dan via Bruno Soriano is de bal terechtgekomen bij Marchena. Marchena raakt de bal bijna kwijt. Krijgt hem uh, met een mazzeltje weer terug. En dan kan de aanval via de rechterkant opgezet gaan worden. Waar de kale Valero de bal nog altijd heeft. Valero, goede voetballer, wordt uh, tegengehouden. En dan krijgt hij een vrij trap mee van de scheidsrechter van Nikolayev omdat hij iets te hard aangevallen is. Halverwege de helft van FC Twente. Vrije trap. We hebben gespeeld. Uh, iets meer dan 21 minuten. Kwartwedstrijd dus bijna achter de rug. Oppassen geblazen. Alhoewel, er gaan niet echt veel lange mensen mee naar voren. Ik zie nu nog wel Martiena mee naar voren gaan. Bij uh, deze vrije trap vanaf de rechterkant. En dan uh, is het uh, dus uitkijken geblazen. Ook omdat aan de rechterkant Gaspar uh, zich vrij loopt. Maar die wordt uh, over het hoofd gezien door Gazzorla. Daar komt de vrije trap. Gazzorla in het strafschopgebied. Half geraakt door Douglas. Dan weer iemand die gaat liggen. In dit geval aanvoerder Gonzalo. Maar scheidsrechter Nicolaië laat zich niet in de luren leggen. Geeft de hoekschop zoals het ook hoort. Want uh, het was Douglas die de bal het laatst raakte. Derde hoekschop in deze wedstrijd. Uh, genomen door Valero. Boya Valero. En uh, dat is een uh, man met een uh, verfijnde trap, mogen wij wel zeggen. Vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Geeft met zijn hand het seintje aan hoe hij deze bal gaat spelen. Gaat hij richting eerste paal? Jawel, bal doorkomt komt doelpunt. Ja, het is 1-0 voor Villarreal. 1-0 is het... Uh, wie is de man die scoort? Ik dacht dat het... Uh... Moussakio was. Maar in de melee van spelers in, uh, en nu helemaal. Omdat de net is Marchena de nummer 5. Carlos Marchena die scoort. Hoekschop bij de eerste paal. doorgekomen op het hoofd van Marchena. 1-0 Villarreal. Het zat er al een beetje aan te komen. Het eerste uh, 12-13 minuten waren voor FC Twente. Was Twente sterker en beter dan Villarreal. Maar daarna kwamen de gelen opzetten. En uit die hoekschop is het de helemaal vrijstaande Martiena Carlos Martiena die scoort de centrale verdediger. Nee het is uh, niet de centrale verdediger. Hij speelt net voor de verdediging. Hij is de man die Villarreal op 1-0 zet. Een domper voor FC Twente. FC Twente staat achter met 1-0 na 22,5 minuut spelen tegen Villarreal. Bij Fika PSV is nog in evenwicht 0-0. De enorme kans dus zo even voor Marcus Berg die naast kot uit een puntgave voorzet van Ballas Duzak. Het zijn ballen die er al spits echt in moet knikken. Terwijl nu Isaacson in de problemen wordt gebracht na een rare bal die eigenlijk via via in zijn buurt komt. Dan besluit hij toch maar om het strafhofgebied wat nou ja, niet uit te komen. Dan mag hij de bal niet meer vangen maar wel tot het randje te gaan aan de linkerkant. Daar heeft hij uiteindelijk de bal te pakken gekregen. Wordt er nog wel driftig gesprongen door spelers van Benfica nog bij die bal te komen. Maar dat lukte dus niet. PSV via Zujak, Die terugkomt uit buiten spelpositie nu. De bal wel oppikt en hem terugspeelt op de eigen helft. En dan nu naar de scheidsrechter kijkt en die zegt wat doe ik nou verkeerd. Maar als hij iets verder kijkt dan ziet hij een grensrechter staan. En die heeft de vlag omhoog. Buitenspel voor de Hongaren een vrije schop. Voor Benfica dat toch in ieder geval geschrokken zal moeten zijn. Na die kans van zo even van Marcus Berg. Benfica zelf natuurlijk raakte de paal. Al na zeven minuten Saviola... En in het eerste kwartier was Benfica ook duidelijk de betere ploeg. Dat is de laatste vijf, zes minuten wel wat minder geworden. Omdat PSV erin geslaagd is een modus te vinden. Waarin het de bal wat makkelijker in de ploeg kan houden. En het druk zetten en het vroeg storen van Benfica natuurlijk ook niet 90 minuten door kan gaan. Kortom even wat rustiger op dat front. Isaacson de bal. Cardozo komt wel kijken nu. En de Isaacson geeft de bal een slinger in de richting van Bergberg. Berg verliest het kopduel van Jardel. Bal komt op het middenveld. Voor wie is hij dan? Voor Engelaar. Die willen we in één keer meegeven in de loop van of Bakal of Hutchinson. Maar die kijken naar elkaar. Dat zo is de bal voor Maxi, die hem mee kan geven aan zijn ploeggenoot Gavi Garcia. De verdedigende punt op het viermans middenveld van BVK speelde in een ruit. Twee spitsen, van wie er nu één een duw krijgt. Dat is Saviola, dat heeft de scheidsrechter ook gezien. En het konijntje krijgt een vrije schop. PSV, oh krijgt hem een vrije schop. Ik dacht dat hij een vrije schop kreeg. De scheidsrechter zegt niks aan de hand. Publiek fluit, maar weer wat. En PSV speelt dus gewoon door. Terwijl Bakal nu een bal onder controle probeert te krijgen. Daar niet in slaagt. de tegenstander even een duw geeft. Dat mag dan ook allemaal. En dan is hij de bal uiteindelijk toch kwijt. Hij komt voor de voeten van Luis Jao. Luis Jao op zoek naar Saviola. Saviola van de bal gezet door Bouma. Maar ook daar geldt. De vacht was omhoog voor buitenspel. PSV krijgt de bal weer terug. 25 minuten. PSV komt wat meer in zijn hum in Lissabon. 0-0. Dat nog wel in de duel tussen Benfica en PSV. Nou, dat hun is bij FC Twente even weg. Want uh, het is uh, gevaarlijk steeds nu voor het doel van Ze juist ook weer een goede voorzet. Uh, bijna Rossi die uh, gevaarlijk werd. 1-0 de voorsprong voor Villarreal. De zogenaamde kleintjes, de behendige kleine mannetjes zoals Michel Preudon ze noemde. Maar ze scoren wel met het hoofd via Marcieno. En dus is het 1-0 voor Villarreal. Villarreal weer aan de bal op de helft van FC Twente. Een mooie opening naar de linkerkant. Een perfecte opening als hij binnen kan houden. En hij is... Uh... Katala. En dat kan niet En met de voorzet vanaf de linkerkant is het Douglas die met moeite de bal wegkrijgt. En bijna is het weer heel gevaarlijk voor FC Twente. Maar kan Twente uitverdedigen via Brama en Bayrami. Bayrami aan de linkerkant. Wordt meteen opgevangen. Speelt hem naar Tiendali. Tiendali naar de inschuivende Douglas. Douglas naar Brahma. Brahma en weer naar de linkerkant naar Bayrami. Dat ziet er goed uit. Bayrami gaat er langs. Uitstekende actie. Bal links. En zelf rechts langs de speler lopen. Maar dan is zijn voorzet niet goed. En wordt simpel uitverdedigd door Martier naar de van het doelpunt. Als er meteen uitgelopen wordt door Mario Gasper. Gaspar. Gaspar gaat de bal weer helemaal naar de linkerkant, naar Valero. Valero, Valero, goede beweging. Schiet nee, hij houdt in. De sluiting is wel van Rosales. En dan Rosales in tweede instantie kan de bal van de voeten van Valero aflopen. En krijgt hem zelfs bij Ruiz. Ruiz, bal naar binnen, naar Theo Jansen. Probeert de koppen richting de Jong, lukt niet. Maar het balbezit blijft toch voor Twente. Omdat de bal bij Bayrami terecht is gekomen. Naar Theo Jansen. Jansen naar die Tindalli over de middenlijn. Nu loopt het aan de linkerkant van het veld. Maar 5-6, 7 man van Villarreal achter de bal. En dus weinig ruimte voor FC Twente. Twente dat even in een wat minder hoog tempo speelt deeltels dat ze deden in de eerste 12 minuten. Is het Janssen die draait en de bal terug speelt op Douglas? Douglas terug naar Janssen. Janssen terug naar Douglas. Zo is het wel aardig. Balbezit voor Twente. Maar schiet je zo weinig meters op. Wordt eh, Brahma van de bal gelopen. Blijft geblesseerd liggen. Maar belangrijker nog, balbezit voor Villarreal. Bal de diepte in. Komt bij Nieuwmaar. Nee. Want Wisproof zit ertussen. Even een misverstandje met Michailov. En dus is het een hoekschop voor Villarreal. De vierde in deze wedstrijd. De derde levert het enige doelpunt tot nu toe op. Het doelpunt van Marchena. Naar die hoekschop van. Poria Valero. En de scheidsrechter komt even kijken bij Wout Brama. En geeft aan dat er toch eventjes een blessurebehandeling moet komen voor Wout Brama. En de verzorger komt dan ook het veld in gespeurd. Om te kijken hoe het gaat met de belangrijke pion in het team van FC Twente. Geen spion, maar een pion. De verdediger in de middenvelder. Even kijken in de herhaling wat er gebeurt. Ja, niet al te veel. Krijgt misschien een knietje in het bovenbeen dat dat het uh, probleem is. En dan uh, heb je wat last of van de knie zelfs of net van uh, de, de periode uh, boven het been. Of uh, misschien heeft hij wel op zijn voet gestaan. Dat kan ook nog. In ieder geval, Wout Brama gaat even naar de kant. Loopt wat moeilijk. En we gaan de hoekschop nog krijgen vanaf de rechterkant genomen door Valero. De derde was een doelpunt. Dit is nummer 4. De hoekschop nummer 4 voor Villarreal. Voor de fans van FC Twente. Is kort genomen. Komt de bal voor het doel? Nee. Nog altijd het bal bezit. Komt de bal nu wel voor het doel. En met moeite weggekocht weer door Douglas. Weer ten koste van een hoekschop. Villarreal wordt beter en beter. Staat al op 1-0. En krijgt kansen. Om uh, die voorsprong uit te breiden. Laten we hopen dat uh, FC Twente. ook nu bij de komende hoekschop. nog op de been blijft. Brama terug in het veld. 29e minuut zitten we. 1-0 Villarreal. Doelpuntenmaker Marchena. En nu de hoekschop zoals dat doelpunt ontstond eh, vanaf de linkerkant. Dat doelpunt eh, naar de corner van Valero. Die er natuurlijk weer bij staat. Valero gaat daar komen met zijn rechterbeen. Weer richting de eerste paal. Maar nu door Ornieuwe. Opgevangen door Brama. Maar dan is de bal alweer in geelbalbezit. balbezit. Het is met de billen knijpen in deze periode voor FC Twente. Twente dat nog altijd met 1-0 achter staat. En nu is er iets gezien door de scheidsrechter. Want er ligt een speler. En ik denk dat het Luc de Jong is als ik het. Zo zie in het strafschopgebied. Die heeft pijn aan het hoofd. En wat is er gebeurd? Nou, in ieder geval zegt de scheidsrechter. er moet maar even een verzorging gaan komen voor Luc de Jong. Het lijkt er niet op dat hij iemand van Villarreal erop gaat aanspreken. Nicola... Nikolaev, de scheidsrechter dus, de Rus. En dus kan er gewoon een uh, blessurebehandeling komen. En zie ik slechte tekenen van uh, uh, Peter Wissgerhoff. Want gekkie Meins, de dokter, komt op het veld. En Wissgerhoff geeft aan dat Luc de Jong vervangen moet gaan worden. Dan zal Janko gaan komen. Tegenslag op tegenslag voor FC Twente. En inderdaad, de wissel moet daar gaan komen. Luc de Jong... Naar de kant. Hij heeft de tik tegen het hoofd gekregen. En zie ik daar Janko of Chatli? Het is Chatli die aan het warmlopen is. Uh, FC Twente gaat wisselen zo dadelijk. En ook nog met 1-0 achter na 30 minuten spelen. 0-0 is het in Lissabon. Benfica PSV. Precies een half uur op de klok. Hoekschot zo even gehad van Benfica. Die niet veel meer opleverde dan Ingooi aan de andere kant van het veld. dat die bal door PSV vrij makkelijker kon worden weggewerkt. We hebben een knap schot van Cardozo gezien. goede redding ook van Isaacson. Hij kan goed schieten van afstand. Ook met vrije trappen is hij gevaarlijk. De spits uit Paraguay. Had alleen wel oog moeten hebben voor vrije mensen aan de linkerkant. Die zag hij over het hoofd. Maar het schot, zoals gezegd, was toch nog een knappe bal. Opnieuw komt de bal het stafgebied van PSV binnen. Mensen hangen in de lucht. Wie wil de koppen? bal wordt opnieuw ingebracht. Saviola uit een moeilijke hoek. Dan gaat hij schieten. En gaat hij scoren. Nee, want die bal gaat uiteindelijk voor langs. Terwijl ik denk dat Gaetan daar nog met het hoofd aan zit ook bij de tweede paal. En die heeft hem dan echt letterlijk voor het binnenknikken, Gaetan. Maar hij tikt hem naast. Ongelooflijke kans voor Benfica om deze wedstrijd op een voorsprong te komen. Na 31 minuten voetballen. Maar het loopt voor PSV, zoals het voor PSV al een aantal malen goed is afgelopen, ook nu weer goed af. Want de ploeg van Fred Rutte, die al een poosje buiten zijn Duckout heeft staan ijsberen. Staat bij tijd en wijlen onder behoorlijk pittige druk. Hier in Estadio Dallus. Terwijl Berg nu denkt een ingooi te mogen nemen. Dat mag niet. Dan ruzie hij met Jardel nog wat na. De grensrechter komt erbij. Omdat de zussen. Hij kan beter weer doorgaan met voetballen. Want de bal ligt alweer in het veld. Jardel wil Berg nog een handje geven. Berg loopt stoïcijns weg nu. En de bal ligt aan de rechterkant bij Maxi Pereira. De rechtsback dus van Benfica. Die zoekt en vindt. Wat vindt hij? Salvio. De rechter middenveld. De bal gaat terug nu naar Luis Jao. Diepe bal. Daar wil Gaetan. De man van de kans van zo even wel naartoe. Steken ook de hand omhoog en zegt goed gezien. Maar niet briljant uitgevoerd. Want de paas gaat uiteindelijk langs heen. Het komt in de handen van Isaacson. Het fluitconcert zwelt uh, aan. Meer en meer als hij de bal heeft. Want hij neemt alle tijd. De Zweedse keeper. Dan heeft dan de bal uiteindelijk bij Manolev gekregen. Manolev, Engelaar. Engelaar aan de linkerkant van het veld. Pieters moet sprinten om die bal binnen te houden. Doet dat met de sliding. De bal niet bij Zudzak. Wel de overname van Benfica. Saviola vanaf de rechterkant. Die uh, een driftige beweging in huis heeft. Dan wel de tegenstander kwijt is, maar de bal even kwijt is ook. En dan komt die, die tegenstander Pieters nog een keer tegen. Dan gaat de bal over de zijlijn. En moet Bafika in plaats van een uh, doelrijpe kans een inworp noteren. Uit deze toch potentieel aardige tegenstoot. Maar wie weet wat de inworp nog heeft als je Maxi in je elftal hebt. En die kan als een corner gooien. En dus verzamelt iedereen zich in het strafgebied van PSV. Publiek maakt lawaai, daar komt hij in gooi Inderdaad, het strafgebied binnen gezeld Wordt doorgekopt. Wordt uh, door... Hij hey, maar op doel gekopt en van dit wij binnen geschoten. En... Hij telt niet, want de man die hem binnen schiet staat buitenspel. En daar zwijgt PSV voor de zoveelste keer. Want de ene kans die een goal had moeten zijn, gaat er niet in. En de volgende kans die wel een goal wordt, wordt, ik denk overigens terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Zo staat het nog 0-0 in Lissabon. Maar Fred Rutte, die maar weer is gaan staan. En dat begrijpt u, is er niet rustiger op geworden. 0-0. En PSV heeft geluk. Ja. PSV misschien wel, Twente niet, want Twente staat met 1-0 achter en moet ook wisselen. Luc de Jong is eruit gegaan, Mark-Janko. Is gekomen. Overigens, Janko heeft ooit nog uh, in een uh, verleden bij een andere club van hem gescoord tegen Villarreal. Laten we hopen dat hij dat uh, nu ook kan doen. Ook Nederland, zat heeft dat ooit gedaan. Maar nu is het weer de aanval. Oh, een mooie bal binnendoor. Daar is de 2-0. Nee, op de paal. Oh, oh, oh. Hij gaat op de paal, de bal van Nielmar. Iedereen telde hem al. Mensen stonden te juichen en te doen. Want het wippertje van uh, Nielmar over Michailov. Ging uh, richting het doel, maar er niet in. Ongelooflijk dat die bal er niet in gaat, zeg. Hij uh, deed dat uitstekend, hoor. En het paasje was ook prachtig de, de, van Carzola. Uh, maar de bal gaat er gelukkig voor FC Twente niet in. Ondertussen balbezit even voor Twente. Maar maakt Janko een overtreding op zijn tegenstander Soriano. En dus is er een vrije trap voor de uh, Yellow Submarine. En uh, gaat... De gele weer in de aanval. De gelen van Villarreal die veel beter zijn in deze fase van de wedstrijd dan FC Twente. Twente dat zo goed begon de eerste twaalf minuten. Maar daarna heeft Villarreal het in handen genomen. En laat zien dat het een Spaanse topploeg is. Niet voor niets op de vierde plaats staan. Drie puntjes achter Valencia. En natuurlijk op grote afstand van Real Madrid en Barcelona. Maar Barcelona had het hier afgelopen weekend ook heel moeilijk met de topploeg tegen Villarreal. Slechts 1-0 overwinning. Moeizaam. Vrije trap is genomen door Valero. Valero, bal helemaal terug naar uh, Matteo uh, Musacchio, Musacchio bal breed naar Gonzalo. Gonzalo weer uh, naar voren. Dan is het uh, de maken. Marchena die de bal heeft uh, gespeeld. En uh, Valero die hem meegeeft aan Marchena. Marchena weer eventjes uh, balletje terug. Ja, Het is uh, nu even meester zijn voor Villarreal. Als de bal weer in de diepte ingaat. Perfecte bal naar de linkerkant. Wat een mooie opening op Catala. Catala, Catala met een voorzet. Uh, strak, mooi gegeven, maar weggekomen Met uh, moeite door Peter Wisgerhof. Wisschorov die uh, uh, overeind blijft achterin. Janko die in gevecht is met zijn tegenstander. Een overtreding lijkt te maken, maar overtreding wordt niet gegeven. Omdat Villarreal in balbezit blijft. Moussakio was de man die... Uh... Eh, ...nogal onheus heus bejegend werd door Mark Janko... ...is het balbezit weer voor Villarreal. Halverwege de Twente helft. Mooie bewegingen, maar te mooie bewegingen. Want het werd even niet begrepen. Overname door FC Twente via Brian Ruiz. Ruiz gaat over de middellijn. Gaat eens lopen met de bal langs één man. Maar de tweede man is er één te veel. En dan komt Rosales wel helpen. Maar is het toch balbezit voor Villarreal... ...dat na 35,5 minuut spelen met 1-0 voor staat ...door het doelpunt van Martiena terug... ...naar Bas Dittelen. Benfica PSV 0-0. 10 minuten nog te gaan in de eerste helft. balbezit is weer onverminderd voor Benfica. Dat de drukte maar weer vol opgezet heeft. En PSV terugduwt in het eigen strafgroepgebied. Samen geknepen wordt eind over zijn ploeg daar. Zodat nu zelfs Orlando Engelaar... ...toch middenvelder van beroep... ...als een soort extra slot op de deur... ...de bal vanaf de rand van zijn eigen strafgroepgebied moet gaan wegkoppen. Die bal komt terug. Isaac Son krijgt er dan een voet tegen. En rost de bal weer op de Portugese helft. Dan wordt hij dan weer opgevangen. Eenvoudig door Luis Jouw. Maar nu leidt de Portugese ploeg toch op balverlies op het middenveld. En kan PSV komen. Berg krijgt de bal dan op zijn hak. Die hij krijgt van Hutchinson. En nou niet dat het de beste paas van, het, van deze maand was. Die bal van Hutchinson. Maar daar gaan we weer. Een spits in vorm. Stilt dan nog wel even zijn voet op. Laat de bal eronder doorlopen en schept hem dan toch nog voor zichzelf mee. Nu aan de andere kant knappe combinatie. En Gaetan is weg. De bal voor de goal. Er wordt geschoten uit maar 1-0. 1-0 voor Benfica na 37 minuten. Aymar is de man die de bal het laatste zetje geeft. En dit mag je eigenlijk geen zetje noemen. Want het was een harde knal. Nadat de PSV-verdediging aan stukken wordt gescheurd. Door deze snelle uitbraak. Maar dus eh, Gaetan de hoofdrol vervult met zijn loopactie. Koen Trouw er uiteindelijk weer betrokken bij is. Zoals uh, zo vaak in deze wedstrijd. En als de bal dan wordt teruggelegd, dan kan Aymar hard de trekker overhalen. Naar dat drie meter daarvoor, dus al een van zijn ploeggenoten probeerde bij de bal te komen. Maar er met een sliding niet bij kwam. Het uitvereniging van PSV is er niet. En dan zegt Aymar, boem! En is het 1-0 voor Benfica. Acht minuten voor tijd, stadion in alle staten. En de eerlijkheid is dat de voorsprong voor Benfica volkomen terecht is... Want de Portugese ploeg overklast PSV bij tijd en wijlen. En de Eindhovense formatie heeft op geen enkele manier voet aan de grond gekregen in Lissabon in de eerste helft tot nu toe. Kortom, eh, volkomen terechte voorsprong voor Befica tegen PSV. Doe Aymar. Ook in Spanje acht uh, minuten voor rust en uh, staat het 1-0 voor Villarreal. De thuisploeg dus. Villarreal dat er echt veel en veel beter op dit moment is dan FC Twente. Heeft Theo Jansen dan toch gelijk door te zeggen dat uh, Villarreal in zijn ogen twee klassen beter is dan FC Twente. En dat ze zich daarom maar moeten richten, FC Twente, met name op het kampioenschap en de beker. Theo Jansen over hem gesproken, hij heeft balbezit in de middencirkel. En uh, heeft al een tijdje niet echt uh, iets kunnen laten zien. Omdat de bal met name op de helft van FC Twente is geweest. Nu heeft hij de bal gegeven aan Ruiz. Ruiz tussen twee man is er één te veel, minimaal. Raakt de bal dan ook kwijt, maar goed opletten werk. Van, uh, uh, wie was dat? Uh, Bayrami zorgde ervoor dat Twente weer een balbezit is via... Brahma. Wout Brama. Bal naar links. Naar, uh, naar rechts. Naar Rosales. Rosales. Bal helemaal terug. Naar Oniewu, Oniewu naar Douglas. En Douglas weer helemaal terug. Naar Michailov. Nee. Zo uh, hou je wel de rust eventjes weer uh, in de ploeg. Dat is nodig. Want het leek erop dat Villarreal eroverheen ging. Denderen bij FC Twente. Maar in aanvallend opzicht heeft Twente de laatste, nou zeker 20 minuten weinig getoond. Met Tindalli nu in balbezit. Speelt de bal helemaal breed. Naar Peter Wisscherhoff. Wisscherhoff op de middellijn. Het gaat heel rustig en heel statisch bij FC Twente. Want hij speelt er maar weer terug naar Oniewo. Hij wijst dan Peter Wisscherhoff aan Onyebu. dat De bal naar de andere kant. Naar Douglas. Moet Douglas naar Bayrami. Bayrami aan de zijlijn. Moet meteen weer terugspelen omdat hij opgejaagd wordt. Speelt hij weer terug naar Douglas. Douglas weer terug naar Michailov. Ja en zo kun je voetballen tot je naar ons weegt. Maar zul je nooit in de buurt van de keeper aan de andere kant komen. Bij Diego Lopez. Nu dan met de lange bal. Van uh, Michailov. Michailov richting Ruiz. Ruiz uh, verliest het. Komt hij wel. Nou, hij wint het. Komt hij wel. Maar gebruikt daarbij de linkerarm. En dus uh, heeft uh, de scheidsrechter daarvoor gefloten. Nikolaev. En heeft uh, Villarreal weer een vrije trap gekregen. Is het uh, nog altijd Villarreal dat heren is en mag? En Twente eigenlijk blij zijn dat het nog maar 1-0 is. Na nou, die prachtige aanval. Een paar minuten geleden van Villarreal. Waar uh, Neymar de paal raakte. Na dat mooie stiffie. Waardoor. De uh, grote Michailov kansloos was. Maar de paal, paalredding bracht voor FC Twente. Balbezit Villarreal. Zoals gewoonlijk de afgelopen 20 minuten is het Rossi die uh, de bal heeft. En uh, aardige bewegingen maakt. Uh, Gazzola. Gazzola naar de rechterkant. En dan uh, via Giuseppe Rossi wordt de 1-2 geprobeerd met Gaspar. Maar dat lukt niet. Maar Gaspar uh, herovert de bal probeert voor te geven. Het levert een hoekschap op aan de rechterkant. En een open doekje van niet alleen het publiek maar ook de omgeving. Om mij heen zittende Spaanse journalisten die enorm meeleven als ze waren het de grootste supporters van de thuisploeg. Dat zie je op Nederlandse perstribunes toch uh, zelden tot nooit dat men zo uh, hartstochtelijk meeleeft en meejuicht met de thuisploeg. De hoekschop vanaf de rechterkant. Laten we die nog maar een keer meenemen. Wordt voor de verandering niet genomen door Valero. Komt wel voor het doel en dan is het Ruiz notenbenen die de bal uit het strafschopgebied wegkomt. Kan Brahma de bal niet onder controle krijgen en krijgen we de volgende aanval van Villarreal. Na 40 minuten en 40 seconden speler gaat die aanval over de achterlijn. En is er weer even rust voor FC Twente dat met 1-0 achter staat tegen datzelfde Villarreal. PSV snakt, denk ik, naar de rust in Lissabon. Benfica vier minuten voor dat het rust is op een 1 voorsprong. De goal zo even van Aymar. En een logisch gevolg eigenlijk van de 37 minuten die daaraan vooraf gingen. Waarbij PSV niet zo gek veel te vertellen had. En eigenlijk behalve die enorme kans voor Berg. Want dat moeten we er dan nog wel bij zeggen. Na 20 minuten ook helemaal niets te vertellen heeft gekregen. In dat strafloopgebied van Roberto de keeper. Zijn naam viel eigenlijk nog nauwelijks in de bijdrage vanuit Portugal zit voor PSV via Manolev. Die draait net weer de verkeerde kant op. Dan moet Engelaar eerder bij de bal zien te komen dan zijn tegenstander Garcia. Dat lukt. Zo heeft Engelaar de bal. En kan hij hem kwijt aan de rechterkant van het veld bij Lens. Terug naar Engelaar. Die wordt opgejaagd nu door Garcia. Dan gaat er een bal breed naar Pieters. Lang onderweg. Gevaarlijk. Terug naar Bouma. Ook te lang onderweg. Te Traag. Ook gevaarlijk. Dan raakt Bouma die bal niet goed. Omdat die wordt opgejaagd door Salvio. Dan gaat de bal die Bouma dan wegtrapt over de zijlijn. En heeft Benfica de bal alweer terug. En zo blijkt... Dat als je PSV opjaagt dat het daadwerkelijk als aangeschoten wild gedraagt. En dat het dan wel erg makkelijk is om de tegenstander de bal te ontfutselen. En zelf aan kansen te komen. Ook nu weer Bouma die een bal die uit die ingooi komt probeert weg te koppen. kop hem volkomen verkeerde kant op. Alsof hij tegen het licht heeft ingekeken tegen de schijnwerpers hier in het stadion. En even geen zicht meer had. Opnieuw een ingooi voor de Portugezen. En daar komt dan de restback weer voor mee om dat te doen. Maxi Pereira. Dit keer een kortere bal. Cardozo staat te wachten. rote voor de penaltystip. De bal gaat terug naar Maxi. Die wil er een voorzet geven. We gaan snel weg uit Lissabon. We gaan naar Spanje. En die goed of slecht nieuws? Ja, slecht nieuws. Ja, het staat eraan te komen. 2-0. Villarreal, doelpuntenmaker Borja Valero. En ze zijn helemaal gek geworden hier. De mannen met de gele shirtjes op de tribune. En nu wordt er enorm geknuffeld op het veld. Door ook allemaal mannen in het geel. En moet FC Twente uitkijken dat ze niet worden weggevaagd. Het is op het randje buitenspel, maar hij maakt het goed af. Deze Borja Valero, de man met weinig haar op het hoofd, maar wel vuur in de sloffen. Kan heel mooi en goed schieten. Neemt de corners en de vrije trappen meestal. Stond aan de basis van de 1-0 met zijn corner. Die uiteindelijk werd binnengekopt door Marchena. En nu scoort hij zelf de 2-0 voor Villarreal. En nogmaals gezegd, Twente moet uitkijken dat het niet overrompeld wordt in deze eerste wedstrijd. En dat de tweede wedstrijd nog maar een farse gaat worden. Want uh, uh, FC Twente staat in de eerste helft die nog anderhalve minuut te gaan heeft. Plus nog wat extra tijd met 2-0 achter door het doelpunt van Valero. Even dacht PSV een counterkans te kunnen krijgen in Lissabon. Waar het 1-0 achter staat in de laatste anderhalve minuut van de eerste helft. Maar Lens daagt de tegenstander niet uit en geeft een bal breed op... Berg, die dan ook nog buiten spel blijkt te staan. Kortom, erg knullig. Juist in de fase waarin PSV het moeilijk heeft en achteruit moet lopen die keren dat je er dan uit kan. Voert dat dan in ieder geval goed uit, maar daar was dus geen sprake van. Fica heeft de bal, die gaat uh, terug zelfs naar de doelman Roberto. En die opent dan naar de rechterkant van het veld, Maxi Pereira. PSV wacht weer met alle spelers op de eigen helft af wat de tegenstander verzint. En dat is een schitterende pas, zeg. Maxi Pereira is doorgelopen. En daar komt een sliding, die is te laat. En dan komt de 2-0, want de bal moet nu voor de goal komen. En dan wordt hij binnengetikt. Nee, want de bal komt wel voor de goal. Maar zo scherp dat Isaacson daar nog een hand tegen krijgt. Bij Fika speelt dat ook wel erg slordig uit. Koen Trouw nog met een schot van afstand. Nou, dan had hij de bal wat zelden onder controle moeten krijgen. Dat lukt niet. Hij loopt wel door en krijgt dan de bal van Saviola terug. Krijgt dan met een gelukje mee. Koen Trouw, moeilijke hoek, bal voor de goal. 2-0. 2-0 voor... Uh... Benfica, omdat de bal wordt binnengegleden door Eduardo Salvio. maar de man die de goal het meest uitbundig viert is, Poen Trouw. Omdat hij hem opzet en omdat hij doorzet in het duel. En omdat hij het overzicht houdt. En omdat hij weet dat er dan altijd wel één in de rood shirt tegenaan kan lopen in de doelmond. Dat is dan de, de voornoemde Salvio die de goal achter zijn naam krijgt. Eduardo Salvia, de jonge aardrijd, ik uh, vertelde het al eerder, hij wordt wel eens vergeleken met Messi, dat zie ik eerlijk gezegd niet. Speler die gehuurd wordt overigens van uh, Atletico Madrid, waar hij uh, twee jaar geleden binnenkwam voor heel veel geld overigens, heel Europa zat achter hem aan. Maar daar werd het toch niet helemaal wat iedereen ervan had gehoopt en uh, dus werd hij uitgeleend aan Benfica. Hier maakt hij het dan behoorlijk waar, want hij zet Benfica op 2-0 in de laatste minuut van de eerste helft. 2-0, Villarreal. Ja, het gaat uh, bijna gelijk op, uh, kun je zeggen, tussen Benfica. En Villarreal. Oh, 3-0. Oh, oh, oh, oh. En dat vlak voor rust. 3-0. We zitten in de extra tijd. En zo is het eigenlijk al gedaan. Nielmaar die uh, scoort. En, uh, en de misverstand achterin. En ik zie de Twente-spelers om zich heen kijken. Van Joris, nou laten we dit dan verder maar uh, vergeten. Want we hebben nog de bekerfinale te gaan. En we hebben nog een hele belangrijke aantal wedstrijden voor de competitie om kampioen te worden. Dit lijkt erop dat het gewoon gebeurd is voor FC Twente. De Europa League eindigt zo goed als zeker in de kwartfinale. Want Nielmar maakt maakte in de extra tijd van de eerste helft 3-0 van. En dat is een klap van je welste zo vlak voor... De rust. Ja, 2-0 is al een flinke tegenvaller bij rust. Maar 3-0 achterstaan bij rust. Het geeft wat aan over Villarreal. Het zegt ook iets over FC Twente. Theo Jansen zei het gisteren al. Voor ons is de beker belangrijk. Is het kampioenschap belangrijk. En komt Europa League op de derde plaats. Het was in de allerlaatste seconde van de eerste helft dat Nielmar de 3-0 maakte. Want de scheidsrechter Nikolaev heeft afgevloten. FC Twente staat achter in Villarreal. Tegen Villarreal met 3-0. 0 bij rust. Ook in uh, Lissabon is het rust. Benfica 2 PSV 0. Andere tussenstanden. Porto, Spartak, Moskou. 1 tegen 0. En de laatste wedstrijd is Dynamo Kiev tegen Sporting Braga. 1 tegen 1. De Rolling Stones met sympathy for the devil. De ruststanden officieel nu. Porto, Spartak, Moskou 1 tegen 0. Benfica, PSV 2-0. Villarreal, Twente 2-0. En Dynamo Kiev, Sporting, Braga 1 tegen 1. Wat is er toch aan de hand met de twee topploegen uit Nederland? Twente en PSV. Het lijken wel twee identieke wedstrijden. Voor mij, ik zit naast twee, naar twee monitoren te kijken... spelen ze allebei van links naar rechts. En ze laten zich echt ondersneven door twee ploegen... die best aardig kunnen voetballen. Maar beide ploegen spelen niet naar eigen kunnen. Zonde is dat, want vanmiddag hoorde ik Jan van Hals nog op de radio zeggen... in tegenstelling tot Theo Jansen. Het is belangrijk. Stel dat Twente zo'n cup wint. Je ziet het aan Feyenoord in 2002. Internationaal tel je dan mee en dan kan je commercieel weer verder doorgroeien. Dat zit er dus voorlopig niet in. Benfica, PSV 2-0, Villarreal uh, 3-0 zelfs tegen FC Twente. Ja, 5-0. Tegen doelpunten en 0 voor. Wat brengt de tweede helft? We well, laat u het weten. Na tienen om vijf over tien hervatten we met die wedstrijden. Op 1. Dit is Radio 1.